is genade. En wie is de norm voor de ware gerechtigheid Voor de hele mensheid. En dan is het antwoord natuurlijk heel simpel. En dat is dan de heren met alle hoofdletters. Jawel, Maar in onze bijbels is dat allemaal zo heel vreselijk vertaald met heren. Maar eigenlijk is dat ook nog eens waar. Want hij is de normplaatser. Hij plaatst. Hij is de plaatser van alles. Bij wie nooit iets fout gaat. Bij hem gaat nooit iets fout. Bij hem gelukt alles bij onze vader ja, gelukt alles gelooft u dat gemeente? Ja. Nou, dat is fijn daarom is hij ook een gelukkige god zoals Paulus dat schrijft je zal zeggen ja, schrijft Paulus dat? ja, 1 Timotheus 1 vers 11 ik hoop dat u uw bijbels bij u heeft want dan gaan we ze echt wel wat uit lezen want als u ze alleen maar mij moet aanhoren schiet niet op natuurlijk dit is ons uh, studieboek Gelukkige God. Want in 1 Timotheus 1 vers 11 staat... Mag je thuis opzoeken hoor. Dat is het woordje makarion. En dat wordt... een Grieks. En dat wordt in, eigenlijk in alle gevallen met gelukkig vertaald. Maar hier staat het zalig. Want ja, gelukkige God. Dat kan toch eigenlijk niet? Het is eigenlijk een boze God. Niet zo goed. Maar oké. Okay. Gaat het vandaag niet over. Wie is de norm van ware gerechtigheid? Dan is het natuurlijk het antwoord... We hebben het vandaag al, denk ik al, kunnen we voelen. Yeshua, Messias. Kan u, kan ik aan ware gerechtigheid voldoen? Nou, ik niet. En ik heb ook een flauw vermoeden dat u het ook, laten we zeggen, net niet haalt. Maar ik heb wel onder sommige gelovigen enige zelfgerechtigheid bespeurd. Dat bespeur ik af en toe wel eens. Maar dat maakt ons echt niet rechtvaardig hoor. Integendeel. Eigenlijk, eigenlijk gemeente zijn we gewoon verloren. We zijn eigenlijk verloren. Paulus zegt het in de brief aan de Romeinen. Hij schrijft die de ziel die zondig die zal sterven. Hoe goed u ook bent. En u heeft zeker nog één keer gezondigd in uw leven. Nou ik zeker elke dag wel één keer. Misschien wel twee keer ook. Dat moeten we proberen natuurlijk niet te doen. Maar we weten ook dat de almachtige niet wil dat iemand verloren gaat. En dat is eigenlijk een tegenstelling. Een oxymoron. Dat is eigenlijk heel apart. Maar dan gaan we, dat komt straks wel naar, naar boven water. 2 Petrus 3 vers 9 zegt. God, de God staat er overigens. De God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar dat allen tot bekering komen. En dat is mooi. En ook in 1 Timotheus 3 vers 3 staat het ook. Want ik geef wel de bonnetjes hoor. Want anders zegt hij: Ja, die, die jong die zegt me wat. Nee, 1 2, 3 4 is dat ook. De God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden. Ja, en dan wil ik eigenlijk later misschien, als ik van Wim nog eens een keer hier mag staan, wel eens een, wat over zeggen. Geen preek over geven, een studie over geven. Nou, u hebt vandaag eigenlijk best wel veel gehoord. De God is een gelukkige God, Hij is de redder van alle mensen. En bij hem gaat nooit iets fout. Nou, ik wel stoppen zo wat. Hè. Hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat hij ons redden? En natuurlijk kent u het antwoord op deze vraag. En het antwoord geeft Paulus in hetzelfde schriftgedeelte. Als wat ik net aangehaald heb. Het is de genadegift. Die onze heren. Met hoofdletters Yahweh ons schenkt. En vandaag gaan we dan in deze bijbelstudie. De genadegift van Yahweh. Aan de hand van. De schitterende teksten bezien. Want het zijn allemaal schitterende teksten die ik aanhaal. Trouwens, boekstap Er staat alleen maar schitterende teksten in, volgens mij. Zodanig dat wij nog dankbaarder aan onze schepper worden. En deze dankbaarheid in daden tonen in ons leven. Dat is eigenlijk de SD van deze toespraak. De specifieke doelstelling. Dat wij nog dankbaarder worden aan onze schepper. En dat dankbaarheid tonen. En natuurlijk weet u ook dat deze genade alleen maar door zijn zoon, de Messias, mogelijk is geworden. Dat weten we allemaal, denk ik wel. Of, of, of zijn er nog enige gereformeerden onder ons? Oh, ik was zelf hervormd, dus ik kan het rustig zeggen. Maar ik zat wel op een gereformeerde schuld, dus ik heb het vak daar wel geleerd. Zijn er dan nog enige gereformeerden onder ons? Dus aanhalingsteken, want ik heb niks tegen gereformeerden. Mijn vrouw is ook gereformeerd, dus het is al beste lui natuurlijk. Die denken dat we het zelf kunnen verdienen, want daar gaat het over, hè? Door de sabbat te houden. Oude sabbat toch? Die tiende te betalen. Wat eh, staat er nog meer in de wet? Uh, zevende jaar je land braak laten liggen. Of niet te bewerken. Ik hoop van niet. Deze genade, gemeente, kunnen we uitsluiten verkrijgen door ons geloof in hem. Wat we ook weer niet zelf kunnen bewerken, maar alleen maar kunnen verkrijgen. En het is een gave gods, dan weet u waar het staat. En door een beroep op zijn offer en naam te doen. En deze naam is, zoals u al weet, Joshua. Yeshua. En zijn naam betekent Yahweh Red. Prachtig. Yahweh is de redder van alle mensen... Bonnetje ja, heb ik laten zien. 1 Johannes 1 Timotheüs 3, vers 3. Onverdiende gunst, genade. Daar gaan we het over hebben. Wat is genade? Onverdiende gunst. Ik hoop dat u uw Bijbel heeft. Psalm 103, schitterende psalm. Als u daar naartoe wilt gaan, Psalm 103, vers 8. Want vandaag hebben we het over wat is genade? Wie is genadig? Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Daar staat het al. Wat betekent dat eigenlijk, goede tieren? Eigenlijk betekent het, is dus eigenlijk heel makkelijk. De Vader, hij is goede tieren. Hij tiert in goedheid. Zo simpel is het. Hij tiert in goedheid. Vers 9 uit Psalm 103. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij tornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid, hij diert in goedheid, over wie hem vrezen. En hoe hoog is de hemel boven de aarde, kan u je zichzelf afvragen? Ja, best wel een stuk. Maar, hebben u wel eens van de Hubble ruimtetelescoop gehoord... Ja, zie je het? Iedereen kent dat ding al. Ik heb hem niet in mijn achtertuin staan helaas, anders had ik wel eens gekeken. Maar die kan een dubbeltje op duizend kilometer afstand zien. Dat is wel grappig, hè? duizend kilometer. Van hier vandaan eventjes naar Zuid-Frankrijk of Spanje. Een dubbeltje laten zien, zeg maar. met die Hubble-telescoop kan je het zien. Oké, okay. goed. Even zeggen wat die Hubble-telescoop dus kan. Op een keer openden ze deze telescoop op een plek in de hemel dat, is zo, dat zo klein was als een zandkorreltje op, de, op je vinger. Zo klein. En hebben ze tien dagen daarop ingezoomd, ten einde zoveel mogelijk licht op te vangen. Wat zagen ze daarna? Dat vonden ze misschien wel frustrerend, die, die wetenschappers weet ik niet. Want ja, de meesten geloven eigenlijk weer niet precies in de schepper. Maar goed, wat zagen ze? Nog meer sterrenstelsels. Dus, hoe hoog is de hemel... ...boven de aarde, ja onvoorstelbaar hoog en ver... ...en zo groot is de genade van onze vader Yahweh. En begrijpen we dat? Ja. Maar geloven we het? Daar gaat het over. Geloven we het? We moeten het geloven. God geeft ons het geloof. Vers 11, als u nog in Psalm 103 bent. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde... ...zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen... Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Nou, daar moet je je ook eens over nadenken. Als je nou naar het oosten gaat, hoe ver zou je moeten komen om er te komen? Hoe ver zou je moeten reizen? Nou, dat is een aardig stuk. Je, je redt het niet. Je komt er niet. Maar als je naar het westen gaat, identito. Hè, daar kom je ook niet, want je, je kan wel blijven reizen. oneindig ver. Ga je naar het noorden, is het anders. Het uiterste plekje uh, van de Evenaar zeg maar, naar het noorden... Ja, dat is zo'n beetje 10.000 kilometer. En dan ga je weer naar het zuiden toe. Dus die, die, die psalmist, die wist al wat hij deed. Dus van het noord naar zuid is maar zo'n beetje 20.000 kilometer. Dus de psalmist heeft het goed gezien. Oost naar west. Hè? Dus zijn de overtredingen van degenen die hem vrezen ver, ver, ver, ver verwijderd van ons. Zoals het oosten van het west is. Psalm 103 zit hem nog steeds in vers 13. En gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Here over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel dat wij zijn. Nou ja, dat, dat zinnetje, dat, dat gebruik ik dagelijks, want denk ik oh, ben toch weer een sukkel. Hè? Maar hij weet welk maaksel dat we zijn. Daar ben ik blij om. Het heb je als je wat een foutje maakt. Hij weet welk maaksel dat wij zijn. Dat heeft heeft onszelf gemaakt. Gedachtig dat wij stof zijn, gaat de psalm verder. De sterveling zijn dagen zijn als het gras en als een bloem des velds zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan is hij niet meer en haar plaats kent hij niet meer. En onze dagen zijn kort en als je jong bent ja, dan denk je, wel ik heb nog een aardig tijdje te gaan. Toen dacht ik ook toen ik dertig was. Als Maud is er nog geen eens bij wijze van spreken, ik moest er nog komen, dacht ah... Oh. Sterker bent, als ik 40 ben, ben ik miljonair. Probeer ik. Maar ik heb het niet gered. Ik had een paar jaar langer nodig. Ik ben het nog steeds niet. Maar goed, dan denk je nog dat je wat hebt, dat je wat bent. Nu ben ik 68, wat. Psalm 3 vers 17 zegt, maar de goede tieren des heren, is niet kort, is van eeuwigheid tot eeuwigheid voor wie hem vrezen. In de inceptuagent staat er van aion tot aion. En in het, ik denk dat er in het Hebreeuws staat van olam tot olam. Van tijdperk tot tijdperk. Eigenlijk is dat anders dan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar goed. En zijn gerechtigheid over zijn kindskinderen. Maar hier wordt opnieuw bevestigd dat Yahweh's genade eeuwig, ik zou liever zeggen, altoosdurend is. Hoewel wij sterfelijk zijn. Vers 17. Zijn gerechtigheid is voor eeuwig op ons. En dat kan alleen, gemeente, door de Messias. Bonnetje krijgt u weer uit 2 Korinthe 5 vers 21. Ik zal ik lees het lezen voor. Yahweh want... ja, heeft op hem de ongerechtigheid van ons allen gelegd. Alle zonden van de hele mensheid zijn op de Zoon van God gelegd. En als u bijvoorbeeld denkt aan de grote verzoendag... Hè, ...dan weet u wel wat daar gebeurt met die bokjes. In zo'n bokje wordt ook alle zonde gelegd. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt... ...hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Nou, dank u wel. Maar hij is ook de middelaar... ...zodat hij voor ons kan pleiten. Want hij was een mens... Zoals u en ik, heeft blootgestaan aan velelei verzoekingen, in tegenstelling tot ons, al in ieder geval tot mij, nooit gezondigd. 1 Timotheus 2 vers 5 zegt het als volgt. Want er is één God, ja, als nou bijvoorbeeld alle kerken dat ook eens een beetje zouden lezen zoals het gewoon hier staat, er is één God. Maar er is ook een bemiddelaar tussen God, tussen de God staat er en mensen, De mens, de mens, Christus Jezus, ja. Ik denk dat ze in dit gebouw morgen hier wat anders zeggen, maar oké. Okay. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen, staat er weer gemeente, voor allen. Niet voor een paar, niet voor een exclusief clubje gereformeerde, of weet ik het hoe je het mag noemen. Van gelovigen, exclusief clubje van andere gelovigen. Nee, allen. Daar moeten we wel over nadenken. Door al deze dingen kan op ons de gerechtigheid van Jezus, de Messias, gelegd worden. Niet gemeente, doordat u of ik de Sabbat houden of Gods feest te houden. Dat moeten we wel doen, daar gaat het niet over. Maar we kunnen het niet verdienen, daar gaat het over. Genade is onverdiende gunst. En die geeft God, onze Vader. En er zijn bepaalde mensen aan wie Yahweh deze gerechtigheid en deze genade door. Jezus geeft nu reeds. Aan wie geeft hij zijn genade? Dat is een belangrijke vraag. En hoe, hoe kunnen we deze ontvangen? Als u naar het Oude Testament terug wilt gaan. Of het Eerste Testament. Preuken 3, vers 33. Die zegt het. De vloek des heren is in het huis des goddelozen. Maar de woning, de woning der rechtvaardigen zegent hij. Wanneer hij met de spotters te doen heeft, nou, dan spot hij zelf mee. Maar de nederigen gemeente, en daar gaan we naartoe in deze, het verdere gedeelte van het preek, de nederigen geeft hij genade. Dus de nederige van hart onderscheidt God. Zoals Mozes zich van de rest van de meeste andere Israëlieten onderscheidde, onderscheiden. Zoals David en zich van Saul onderscheiden. Zoals Jezus en zijn discipelen van alle andere religieuze Leiders van die tijd onderscheiden, nederigheid van hart. En nu gaan we dan naar enige teksten kijken waar die nederigheid benadrukt wordt. Spreuken, waren we in, kunnen we nog even blijven. Spreuken 15, een beetje verder. Vers 33, spreuken 15 vers 33 zegt, De vreze des Heeren voedt op tot wijsheid. En oot, ootmoed, staat er, maar dat is eigenlijk een ouderwets woord voor nederigheid, gaat vooraf aan de eer. Psalm 51, als je daar naartoe kan, hoeft ook niet, ik rees het voor natuurlijk. Vers 19, de offer aan de God zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet, o God. Maar gemeente, als we falen, als we falen, en dat doen we gegarandeerd, dan hoeven we ook weer niet hopeloos te worden. Laten we maar eens kijken wat uh, weer in die psalmen David zegt. In 32, psalm 32. Psalm van David. We hoeven niet hopeloos te worden als we falen. Want psalm 32 vers 1 zegt... Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wie zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens hart geen bedrog is, wiens geest geen bedrog is. En gemeente, we weten zelf wel het beste of er bedrog in ons is. Hè? In onze harten is, dat weten we toch wel. Op allerlei manieren kunnen we bedrog plegen. Op allerlei manieren. Wat denkt u bijvoorbeeld van schijnheiligheid in uw leven, in mijn leven? Vooral, nou ik hoop van niet, ik denk van niet. Schijnheiligheid naar anderen toe. Gemeente, wist u dat schijnheiligheid, dat dat bedrog is? En nog wel naar de schepper toe, naar uw eigen schepper toe, schijnheiligheid, is dus bedrog. Vers 2, zal ik nog eens lezen. Welzalig de mens wie de here de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Geen bedrog is, die niet schijnheilig is. Maar ook eigen gerechtigheid, gemeente. Vertrouwt u daar niet op? Want wat zegt uh, Efesius 2, vers 8? Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat is niet uit uzelf, het is een gave van God. Denk niet, het is mijn verdienste dat ik me bekeerd heb. Of ik zou liever spreken van omgekeerd. Want bekeerd is altijd een beetje religieus tintje aan. Zo van... Oké, okay, ik zou liever zeggen omgekeerd. Vers 9 uit Efeziërs 2. Niet uitwerken, gemeente, niet uitwerken. Op dat niemand roemen. Denk niet dat u of ik rechtvaardig wordt door uw vermeende kennis. Van de Bijbel of whatever, whatever, kennis. Waar kijkt God dan wel naar met welgevallen? Aan wie geeft hij dit gratis geschenk? Daarover gaan we naar Jezaja 66... Je zei 66 vers 1: Zegt. Zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde, de voetbank mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij mij zoudt bouwen? En waar de plaats mijn rust? Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt. En zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des heren. En nu komt het eigenlijk, waar ik naartoe wil. Op zulke slaak acht op de ellendige, op de verslagenen van geest, en op voor wie mijn woord beeft. Dus op degene die voor zijn woord beven. Daar slaapt het. Onze schepper acht op. De Heer zal kijken op de armen en berouwvollen. Degene die beven voor zijn woord. Nou, daarvoor gaan we ook weer naar een ander stukje uit de Bijbel. Waar ik heel weinig uit geciteerd hoor helaas. Prachtig. we gaan Jeremia. Een geweldige profeet. In het Westland zouden ze we zeggen een barre profeet. Jeremia. En die heeft de klaagliederen geschreven. Jeremia, daar komt ook het woord Jeremieren vandaan, Jeremieren. Klaagliederen. Lamenteren, ook zo mooi. Maar nee, geweldig mooi. klaaglieder 3, als je daar naartoe wil gaan. Vers 18. Ik dacht, vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de Heer. Vers 19. Gedenk aan mijn ellende en omzwerving en aan de alsem en het vergif. Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij. Maar Jeremia in zijn nederigheid wist ook het volgende. Vers 21, dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Nou hierbij moet ik denken eigenlijk aan dat prachtige gezang, ja ik ken eigenlijk niet in het Nederlands, misschien kan de zangleider dat straks wel zingen, ik weet, misschien is het er in het Nederlands staal, ik weet het niet, Hans. Great is thy faithfulness, ja, ja zie je, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies, ja zie je, kan het alleen maar in het Engels. All I have needed, thy hand has provided, great is thy faithfulness, Lord unto me. Geweldig. Vers 24, mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten, in stilheid te wachten op het heil des Wat een geweldige tekst, hè. Laten wij ook hoopvol en rustig wachten op het heil des Alle mensen wachten erop, gemeente. Alle mensen weten het zelf niet, maar ze wachten erop. Ze zien er eigenlijk met rijkhalsend verlangen eruit, op het heil des Ze weten het niet, want ze weten eigenlijk, geen eigenlijk niet eens waar ze voor leven. Eigenlijk zien ze eruit. Zijn verwoordt zelfs zijn wet is genade. Yahweh, die verklaart zelf zijn barmhartigheid voor alle mensen. Hij verklaart dat eigenlijk al in, in, in, in Deuteronomium. Heeft hij al, in de wet heeft hij het eigenlijk al gezegd. Daar nummer 5, staat... ...gij zult u geen gesneden beeld maken... ...van enige zal die boven in de hemel of onder op de aarde is... ...of in de wateren onder de aarde is... ...maar dan vers 9... ...gij zult u verdienen niet buigen nog gaan dienen... ...want ik, de Heer uw God, ben een ijver God... ...die de ongerechtigheid de Vader bezoekt ...aan de kinderen aan het derde en het vierde geslacht... ...ik lees snel, omdat u dit alles heel goed kent... ...aan het uh, derde en het vierde geslacht van hen die mij haten... ...maar vers 10 lees ik langzaam... ...en die barmhartigheid doe aan duizenden... ...van hen die mij lief hebben. En die mijn geboden onderhouden, die barmhartigheid doet. Dus hij doet, hij zegt het zelf al. Hè? Dus zelfs in zijn wet, die was geschreven met zijn eigen vinger, verklaart hij zijn genade. Aan hem die hem liefhebben en zijn geboden bewaren. En hoewel de kinderen Israëls hem ontelbare keren tot toorn leiden. Ontelbare keren vergaf hij hen ook weer, wanneer ze zich vernederen Wanneer ze zich bekeerden, wanneer ze zich omkeerden van hun kwade wegen. Exodus 34 zegt het ook. De heren zeiden tot Mozes in vers 34 vers 1. Hou u twee stenen tafelen. Gelijk de eerste. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven. Die stonden op de eerste tafelen. Want ja, die lagen alweer in de diggelen. Die eerste. Vers 6. En dan zegt de heren het zelf weer. Ja wij zeggen het zelf weer. De Heere ging aan hem voorbij en riep. Heere, Heere, god barmhartig en genadig. Langmoedig. En genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Hij zegt het zelf, hij vergeeft het, die overtreding en zonde. Maar de schuldig houdt hij natuurlijk zeker niet eh, onschuldig en de ongerechtigheid der vaderen, bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan de derde en de vierde slag, maar hij blijft niet kwaad, gemeente. Hij blijft niet kwaad. Wij wel, wij blijven altijd kwaad. Mensen blijven altijd kwaad. Dat zie je bijvoorbeeld aan het antisemitisme... wat hier in de wereld heerst. Ongelooflijk. Ze weten het niet, maar ze zijn allemaal. Eigenlijk is iedereen bij wijze van spreken. Niet iedereen, maar heel velen zijn antisemitisch. Ik zal u zeggen waarom. Ik denk dat ook heel velen waarvan u denkt... dat ze misschien niet antisemitisch zijn, het toch zijn. Want weet u, gemeente anti-semitisch, komt van anti-sem, maar anti-shem, anti-hashem, anti-de naam. Dus eigenlijk zijn heel veel mensen niet alleen anti-semitisch in de zin van dat ze, het Joodse volk, dat ze daar een hekel aan hebben, maar eigenlijk zit het nog dieper. Ze haten eigenlijk hun, hun schepper. Een ander punt. Dat ik nog even voor een aandacht brengen. Er zijn ook mensen die twee verschillende persoonlijkheden van God zien. Die zeggen, maar, ja, God van het Oude Testament, boze God, toornig, kwaad, altijd. God van het Nieuwe Testament, oh, overvloedig van genade. Nee? Dat is niet waar. Ja, we het is hetzelfde, hij verandert niet. Kan je alweer in Psalm 85 lezen. Fantastische psalm, overvloedig van genade. Psalm 85. Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o Heer. In het lot van Jacob hebt gij een keer gebracht. Gij hebt de ongerechtigheden van uw volk vergeven, al hun zonden bedekt. Gij hebt weggedaan al uw verbolgenheid, u afgewend van uw brandende toorn. Herstel ons, o God van ons heil. Doet er niet uw afkeer van ons. Zult gij voor altijd toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in u verheugen? Dat is natuurlijk een retorische vraag die hier gesteld wordt. Dat is natuurlijk zo. O Heere, toon ons uw goede tierenheid en schenk ons uw huil. Fantastisch, zo gaat die psalm door. En dan gaat hij door naar, en dan, dan, dan lees ik nog even vers 10, want dat is zo mooi wat er staat. Dat is eigenlijk een hele mooie taal. Waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. En dan vers 11, dat bedoel ik eigenlijk. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Nou, dit vind ik een gigantische explosie van poëtisch taalgebruik. Zo mooi is dat. Voor degenen die nu nog steeds denken dat er geen genade en barmhartigheid en goede tierenheid in het Oude Testament te vinden is... En dat is bij u niet zo, maar we gaan, we gaan toch even naar Jezaja, want bij twee of drie getuigen hè, staat iets vast, bijbels principe. Dus Jezaja zal ik nog even aanhouden om te laten zien. Absoluut genade maar barmhartigheid bij En goed het hier in het oude testament te vinden is Jezaja 55 vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot Heeren. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot, en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Maar de genade die wij ons geeft moet natuurlijk ook weer niet leiden tot zonde. Want, wat zegt het Nieuwe Testament? Romeinen 4, Romeinen 2, vers 4. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede dierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goede dierenheid Gods, dat de goede dierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Is niet zijn eigen goede dierenheid, de goede dierenheid Gods, die leidt ons, ons daartoe. Zijn genade is een absoluut positief, absoluut uh, gratis geschenk aan degenen, aan de nederigen, aan de geroepenen. En die zich bekeren van hun wegen. Maar, na onze bekering, na onze omkering, moeten wij ook weer niet terug willen keren naar de zonde. Want, dan ben je, zoals Paulus ergens schrijft, meen ik, de gewassen zeugd die naar de modderpoel terugkeert. Of de hond, die naar zijn eigen uitbraaksel. Peter is schrijft het, geloof ik. Maar we moeten ook niet denken dat wij er zo gemakkelijk van afkomen, gemeente. Want als u genade wilt ontvangen, zullen u en ik ook genadig moeten zijn. Moeten we ze ook zijn. Want, wat zegt ons grote voorbeeld? Wie is ons grote voorbeeld? Yeshua. Hij is de ware de vorm van norm van gerechtigheid. De Heer Jezus. Matthäus 6 zegt. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Onderdeel van barmhartigheid is rechtvaardigheid. En dat is met elkaar verbonden. Yahweh is rechtvaardig en hij is barmhartig. Dus als wij rechtvaardig willen zijn, dan moeten we. Als wij rechtvaardig willen zijn, dan moeten we ook genadig zijn. En andersom, als we genadig zijn, moeten we ook rechtvaardig zijn. Dus er zijn wel zeker de voorwaarden verbonden aan het ontvangen van die genade en vergeving die we van onze Heer krijgen. Wij moeten een vergevingsgezind zijn, willen we vergeven worden door Yahweh, en dan kunnen wij de genade ontvangen. Maar, hij geeft het. Er zijn ook mensen die zichzelf met gigantische schuldgevoelens opladen, die bang zijn dat hun zonden niet vergeven worden, die gaan eronder gebukt. Die denken dat ze te weinig geloof hebben of een grote gebrek aan gehoorzaamheid je schot en toonspreiden ja die leiden natuurlijk een zeer ongelukkig leven en God wil dat niet onze schepper wil niet dat we zo'n leven leiden want Lucas 7 vers 47 zegt daarom zeg ik u haar zonden zijn haar vergeven al waren zij velen want zij betoonde veel liefde maar wie weinig vergeven wordt die betoont weinig liefde Gemeente, deze vraag kunnen we stellen. Denkt u dat God van ons verwacht dat onze vergevingsgezindheid groter zou moeten zijn dan van hemzelf? Dat kan natuurlijk niet, maar goed. Laten we Jezus het antwoord laten geven. Matthäus 21, vers 18 staat. Toen kwam Peters bij hem en zei de Heer. hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen? En moet ik hem vergeven? Tot zeven maal toe? Jezus zei tot hem... Ik zeg u niet tot zeven maal toe, maar tot zeventig maal zeven. En hier ziet u eigenlijk gemeente hoe vergevingsgezit God jegens ons is. Want vul zelf maar in. God is niet, die, die stopt nog ineens bij die zeven maal zeventig, vierhonderd, nee. Ik denk dat God zeventig tot de macht zeventig vergeeft. Dat ja. was ook per dag, hè, Per dag? Ja, dat stap Inderdaad, ja. Hoeveel keer moet ik mijn moeder vergeten per dag, zeg je dan weer wel? Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik, ik zou er niet aankomen, hoor. Zoveel keer, ik zou ja, dit is nou klaar. 1 ja. <laughs> Johannes 4. Prachtig. Hierin is de liefde Gods. vers 9. Hierin is de liefde God, jegens ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Omdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij... God lief gehad hebben, maar dat u ons heeft liefgehad. gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Is dit niet het grootste bewijs, gemeente? Heeft hij ons vernietigd? Zijn we vervloekt? Laat hij ons zonder redder? Nee. Hij houdt te veel van ons, gemeente, want hij heeft ons zelf gemaakt. En wat doen wij? Ik weet het, we kunnen ons door, niet door werken rechtvaardigen. Maar gemeente, Gods genade gaat wel met werken gepaard. Wat dacht u, zijn het geen werken als jij, als jij je, ou, je eigen zoon voor ons de kruisdood laat sterven? Wat dacht u wat er door onze vader heen ging, hè? door de vader van de Messias heen ging op dat moment... Toen zijn eigen zoon riep, Eli Eli Lamach, Sabachthani, mijn God, mijn God, waartoe heeft u mij overgelaten? En dat is de juiste vertaling, die staat niet waartoe heeft u mij verlaten. God heeft hem nooit verlaten, zijn vader heeft hem nooit verlaten. Zeker niet, zeker niet het moeilijkste moment van zijn leven. Waartoe heeft u mij overgelaten? Waarom geeft u mijn ziel aan een dodenrijk prijs? Of denkt u... Dat Jezus niet echt dood was. Er zijn sommige mensen die zeggen dat. Dat heb je dan ook als je in de drie eenheid gelooft overigens. Dan heb je een bepaald gedeelte van Jezus schijnt er niet dood geweest te zijn of zo. Geloven wij niet. Doen wij ook nog wat? Doen wij ook nog wat gemeente? Of moet alles weer van één kant komen? Ja. In feite moet alles van één kant komen. Want God zegt, die legt het namelijk zelf. Die legt, hij legt het in ons. Het geloven is een gave van God. En Johannes 3,18. Ik geloof dat we daar in de buurt zaten. Kinderkens laten wij lief hebben. Niet met het woord of met de tong. Maar met de daad en in waarheid. En welke daad, welke daad kunnen wij dan stellen? Dat kunnen we afvragen. God stelde een daad. Zo een daad kunnen wij niet. Die kunnen wij niet. Dat, kan, dat kunnen wij niet. Dat hoeft ook niet. Maar... Kunnen we iets aan onze houding verbeteren? We dat, uh, kunnen we iets, voor, iets, doen, iets doen? Laten we in ieder geval, gemeente, en daar gaat het vandaag over... Naar aanleiding van die genade... Onze dankbaarheid dagelijks tonen. Zou dat misschien onze gerechtigheid kunnen zijn? Onze dankbaarheid tonen. We weten dat we het moeten dankbaar zijn. Maar we vergeten het denk ik wel eens... En een opmerkelijk voorbeeld, dat kunt u zich best wel herinneren, wat in Lucas 17 staat, Gaat niet allemaal voorlezen natuurlijk, van die tien maar waarvan er maar één terugkwam, hè, om hem te bedanken. En waar zijn die andere negen gebleven? Toen zei die Jezus tot hem, toen diegene die terugkwam, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Geweldig. Als je dankbaar bent, wil je daar graag uitdrukking aan geven. Eén van hen gaf er dus uitdrukking aan, en met luider stem verheerlijkte hij God. Goed gemeente, voor de laatste minuten die er nog over zijn, het laatste gedeelte van deze bijbelstudie, gaan we er nu over. We hebben nou uh, drie feesten al, hoorde ik Hans zeggen, vierde, vierde feest, eucharistie gaan we vieren. Oeh, <laughs> nou maak ik het niet, maar niet populair hoor. We gaan naar de eucharistie gemeente. Dat doen we niet, we zijn niet Rooms-Katholiek. Het was wel een grapje. We gaan geen eucharistievering doen. Maar we gaan wel naar Eucharistie. Naar het woord. Dat is een Grieks woord. Het woord dankbaarheid. En gemeente, wat zo'n mooi woord is. Het is ook, dat woord is gelinkt aan genade. Dat woord Eucharistie. Want voor genade gebruikt het Nieuwe Testament het woord charis. En dat zit in eu charistia. Dus genade en dankbaarheid zitten in elkaar verweven. Dus mooi. Want wat kunt u dan nog meer doen dan dankbaar zijn voor de overvloedige genade... waar we vandaag over gelezen hebben in deze Bijbelstudie. De genade die onze schepper geeft. Eucharistia. De dankbaarheid die wij moeten hebben. Ik had nog een mooi voorbeeld uit... Uh, ja, eigenlijk wel lezen. Het Habakkuk. Eigenlijk wat een barre profeet was dat. Habakkuk. Je hebt het over Judas, de Maccabeën. Ja, geef mij Habakkuk nog maar eventjes... Goed, Habakkuk. Habakkuk 3, vers 17. Prachtige tekst ook weer. Dan lezen we even. Habakkuk 3, vers 17, 17 uh, tot 19. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Dat is wel apart, de oogst zal tegenvallen. Hè? Er komt toch altijd iets van een olijfboom? De olijfboom gaat ook niet dood, mooi is dat. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining, Toch zal ik juichen voor de Heeren En jubelen voor de God die mij redt. De God, de Heer is mijn kracht. Dat vind ik nog eens een barre man. Die had het niet breed, maar hij bleef jubelen. Laatste voorbeeld. Gaan we naar weer een ander feest. Gaan we naar Het vijfde feest. Gaan we naar de kerst. Nou, kerst vieren. Het kerstverhaal gaan we voorlezen. Fantastisch, staat al in de Bijbel. Maar ah, we vieren het niet hoor, kerst. Nee, ik zie hier niks hangen. We vieren het niet. Maar het is een prachtig verhaal namelijk. En we kunnen daarin lezen de dankbaarheid van een aantal mensen die daarbij betrokken waren, hoe ze die toonden. We gaan daarvoor naar uh, Lukas 1, vers 41. U heeft het vroeger misschien wel uit uw hoofd moeten leren. Verplaatsen we even zonder setting. De geboorte van de Messias. Lezen we. Heb ik eigenlijk in de kerk waar ik in was, nog steeds wel ben, de kerk van God, daar lazen we eigenlijk nooit over, over de Kerst. Want het was natuurlijk een heidensfeest en dat is het ook wel. Maar ja, als je dan de rest ook vergeet, dan gooi je eigenlijk een kind met badwater weg, wel zonde Want het is een prachtig, prachtig verhaal. Maar hier kan ik wel het Kerstverhaal voorlezen. Want laten we eerlijk zijn gemeente, staat er in het Nieuwe Testament iets wat meer belangrijk is dan de geboorte van u en mijn verlossen? Dus goed, het kerstverhaal, zoals ze dat noemen in de wereld. Lukas 1, 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot de maand die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David en de naam... De maagd was Maria. En zo gaat het dan door, het hele verhaal. Dan vers 34. En Maria zei tot de engel, hoe zal de geschiedenis daar geen omgang met de man hebben? En de engel antwoordde en zei tot haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht des allerhoogsten zal u overschaduwen. De kracht des allerhoogsten gemeent is zijn heilige geest, maar dat is ook zijn stem als hij spreekt. Daarom zal het heilige wat verwekt wordt Gods zoon genoemd worden. En zie Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Vers 36. En zie Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Vers 37. Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Nou reken maar. Want als God spreekt, gemeente, dan gebeurt er wat. Hè? Dan is er zomer ineens een heelal. Of toen hij zei, er zij licht echt, Daar gaat het om in het leven. Dan werk het. Als God spreekt, dan gebeurt er wat. En vers uh, 40 staat dan: En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. En Johannes, uh, in Johannes in Lucas 1, vers 41. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik te danken. Dat de moeder des heren tot mij komt. Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk. Dit is, ja, hier wil ik even naartoe. Sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Elisabeth spreekt over de heilige geest en opspringen van vreugde. Nou, ja, ik ben niet zo springerig zelf, maar ik wil wel opspringen van vreugde af en toe. Maar het is gelinkt aan de heilige geest en het opspringen van vreugde. Laten we verder even kijken naar Zacharias, de vader van Johannes de doper, de achterneef van, of althans een familielid van Jezus. En zijn vader, Zacharias, werd vervuld met de heilige geest en profeteerde, zeggende, geloof zij de Heerde de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en hij heeft het verlossing gebracht. Ook hier opnieuw de heilige geest en het loven van God. Opspringen van vreugde eigenlijk. Lukas 2, vers 13, zien we een reactie van de engelen op het gebeuren. En plotseling was er bij de engelen grote hemelse macht die God loofde. Het loven van God opnieuw. Hè? Vers 20. Zien we wat de engelen, uh, de herders doen. En de herders keren terug. God lovende en prijzende om alles wat zij gehoord en gezien hebben. Loven en prijzen van God. Vers 25. De reactie van Simeon. En de heilige geest was op hem. De heilige geest was op hem. En hij loofde God. Zien we het voortdurend terugkeren, de heilige geest. Het band die de mensen hebben met de heilige geest en het loven van God. Dus eigenlijk is het zo, als je God looft, ja, mag je dan wel zeggen dat je de heilige geest hebt. En in vers 38, de reactie van Anna, u raadt het al, zij loofde mede God. Elisabeth, Zacharias, Engelen, Herder, Simeon, Anna hadden allemaal één reactie geleid, zou je kunnen zeggen, door de heilige geest. Het loven van God. Prijzen van God, het opspringen van vreugde, hulde bewijzen, aanbidden, vereren. Dat is bijbels gezien de enige mogelijke reactie voor mensen op wat God laat gebeuren. Moeten wij doen. Het goede nieuws, de komst van de heiland, de redder in deze wereld. En deze geestelijke houding, die vinden we nu juist bij Maria. Want wat doet zij? We hebben het al mogen lezen, een lofprijzing. En dat noemt de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, ik ben het niet geweest, maar ik heb het wel gelezen. Dat noemen ze het Magnificat. Want ze hebben ook wel goede dingen natuurlijk. Heeft de Rooms sausje gekregen. En wij zijn natuurlijk een beetje allergisch voor geworden. Dat is wel jammer, want het is eigenlijk een heel mooi stukje. Lukas 1, vers 46, daar staat dat. Mijn ziel maakt grote heren. Een Magnificat. Dat is eigenlijk dezelfde reactie als we gezien hebben bij de anderen in het, bijbel, in het Bijbelstuk. Elisabeth. Zacharias de herders. Dit is verering, aanbidding, dankbaarheid voor wat er gaat gebeuren. Mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Redder is dat eigenlijk. Maria heeft de oren gekregen van de engel dat ze de beloofde koning, de Messias, de wereld in mag brengen. Dankbaarheid en lofbreng zijn de enig mogelijke reacties. Gemeente, laten we dit magnificat even lezen. De lofzang van Maria is te vinden in Lucas 1 vers 46. En die naam Magnificat dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie. Magnificat anima mea, wat betekent mijn ziel maakt groot. Eigenlijk wel mooi hoor. Als we naar die houding van vereering kijken bij Maria, in dat Magnificat, in die lofzang. Dan kunnen we daar een paar puntjes uit leren om mee te sluiten. Vers 46, Maria zei mijn ziel maakt grote heeren, en mijn geest heeft zich verblijd over God mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat zijn dienst maakt. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft. De machtige, de almachtige, de schepper van hemel en aarde. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Gemeente, in conclusie. We hebben ons vandaag afgevraagd in deze studie. Wat is ware gerechtigheid? Alleen Yeshua heeft ware gerechtigheid getoond. Daar komen wij natuurlijk nooit aan toe. Maar zijn gerechtigheid is op ons gekomen. Daar heb ik u ook de bonnetjes voor gegeven. Zijn gerechtigheid is op ons. Kunnen wij dan nog wat doen? Tuurlijk, kunnen en moeten. Niet omdat u en ik het moeten om het te verdienen. Dat kunnen we niet. Maar omdat we het graag willen. Want hierdoor erkennen we de autoriteit van onze schepper, gemeente. Dankbaarheid en lofprijzing tonen, gemeente. In nederigheid van hart. Want de genade van onze Here is overvloedig. Heb ik al gezegd, die is zo overvloedig, zover als het oosten is, van het westen. Laten wij in dankbaarheid, net als onder andere Maria, en alle groten uit de Bijbel, en alle in de Bijbel zijn groten... Lof prijzen en zijn naam groot maken. Letterlijk halleluja.